Heere God, samen danken voor deze dag. Heere God, we willen u heel hartelijk danken voor uw geweldige liefde, voor uw genade. We danken u dat u gekomen bent vanuit uw heerlijkheid, dat u neerdaalde op deze aarde om het werk te volbrengen wat de Vader u had opgedragen. Dank u wel dat u gehoorzaam bent geweest tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Dat u al het werk hebt volbracht. En we weten, heren, dat u zelf hebt gezegd... dat de Zoon des Mensen niets kan doen uit zichzelf. Of de Vader moet het hem geven... En het was uw geest die u leidde. Heere God, in de woestijn, in de hof van Gethsemane, op het kruis van Golgotha. Dank u wel dat ook wij de taak die we van u hebben gekregen, kunnen en mogen volbrengen. Alleen maar door de heilige geest. Zegent u. Al deze mannenbroeders, u kent een ieder van ons bij naam. U weet waar we wonen, u weet waar we staan in de maatschappij en we dragen elkaar aan u op. O Heere God wilt u toch geven dat niet ons werk, ons geloof zal verzwakken. Maar dat ons geloof sterker zal worden om te werken zolang het dag is. Heer, we hebben geleerd uit uw woord dat u ons zegt dat wij ons werk mogen doen, wat het ook is, tot eer en glorie van uw naam. Zegen ons in onze bediening, waar u ons ook hebt gesteld. Dank u wel voor deze heerlijke ontmoeting met elkaar. En zo bidden we, heren, zegenen ieder van ons. En mag de zegen van u ook weggedragen worden door ons allen op de plek waar u ons hebt gesteld. We bidden, heren, zodat we dat ook hoorden voor die broeders die in nood zijn. Waar verdriet is, waar moeite is, waar pijn is, wilt u hen troosten en bemoedigen. En geef Heren dat ons aller geloof een geloof zal zijn wat op God gericht is. Geprezen is uw naam. Amen.